Ja, leuk om uh, na deze vakantietijd weer aan de slag te gaan met een nieuwe serie. Following Jesus. Sommige mensen heb ik al even gedacht, het andere nog niet. Nou, leuk iedereen weer te zien. Uh, ik heb er weer zin in ook met deze serie. En ik moet zeggen, afgelopen week was voor ons ook wel echt een bijzondere week. Want we zijn heel erg dankbaar en blij dat ook bekend is geworden dat Martijn Rutgers, dus bij 1 oktober, hier fulltime voorganger wordt. Um, en uh, ik ben heel erg dankbaar daarvoor. Volgens mij zijn een hele goede. En uh, nou ja, we gaan zien hoe het verder ontwikkelt. Maar uh, het was voor ons een hele bijzondere start zo van uh, het nieuwe seizoen. Weten dat het per 1 oktober gewoon een goeie, hele goede nieuwe voorganger is. Met een groot hart voor mensen en voor Amsterdam Nieuw West ook. Voor deze wijk ook echt. Dus daar uh, ben ik heel blij mee. Goed, Jezus volgen. Dat is een van onze doelen. Waar we altijd weer aan werken. En bij het volgen van Jezus. gaat niet alleen over het volgen van Jezus. Maar ook over uh, ja, hoe kunnen we in ons dagelijks leven uh, alles doen wat hij deed. Op een manier die ook echt verschil maakt in Amsterdam, Nieuw-West. En in ons eigen leven. En uh, in dat kader komen er allerlei uh, verschillende sprekers hier ook voorbij. Aankomende maand. En uh, vandaag zullen we starten met praten met elkaar over gebed, over bidden. En we gaan straks ook met elkaar daar iets over lezen. Maar de uh, focus vandaag is bidden dat mensen Jezus leren kennen. En uh, ik zie uh, dat er al druk wordt gebladerd. Nou, je mag nog even wachten, maar je mag hem ook al eens bijpakken. Uh, maar eerst even een voorbeeldje. Ik bid al zo'n 15 jaar voor iemand in mijn leven. Deze persoon heeft een heel moeilijk leven... En ik bid voor deze persoon al zo'n 15 jaar dat deze persoon een beter leven gaat krijgen. En ik geloof dat het allerbeste wat deze persoon kan overkomen is dat hij Jezus leert kennen. En ik kan je vertellen, na 15 jaar bidden voor deze persoon, gaat het leven van deze persoon alleen maar slechter. En hij heeft Jezus niet leren kennen en zijn leven is zelfs nu echt een grote puinhoop geworden. En ik bid al 15 jaar. En dan zeg ik wel eens Heere God, wanneer gaat u iets doen met al die gebeden? Wanneer gaat u ingrijpen? Waarom doet u niks in het leven van die persoon? Als ik bid, dan doet u daar toch iets mee? Ik heb nog geen antwoorden gekregen waarom er niks gebeurt. Waarom het zo slecht gaat met deze persoon? Maar ik kan me voorstellen dat er mensen hier zijn die misschien ook al wel heel lang voor iemand bidden. En dat ze misschien ook wel op een gegeven moment hebben gedacht, ik stop ermee. Dit werkt gewoon niet. En dat je misschien wel helemaal überhaupt bent gestopt met bidden. Of dat je niet meer voor mensen om je heen bidt, want je bent eigenlijk een beetje cynisch geworden of teleurgesteld. Nou, ik hoop dat we vandaag met elkaar een zonnige bijeenkomst hier hebben. Waarin de Bijbel voor ons opengaat en waarin we worden aangemoedigd om opnieuw te gaan bidden voor dingen, maar ook voor mensen in onze omgeving. Voor mensen op ons werk, in onze straat, op onze sportclub. Voor mensen in je omgeving. Dat je nieuwe hoop krijgt. Want naast dat ik 15 jaar voor iemand bid. bid ik nu ook zo'n half jaar, driekwart jaar voor iemand. En daar ging het heel anders. Daar wil ik ook iets over vertellen. Ook ter bemoediging. Ik kwam half jaar, driekwart jaar geleden iemand tegen in een cafeetje. En dat was een bijzondere ontmoeting. Uh, en we kregen zomaar contact eigenlijk in dat cafeetje. En ik heb een half uur, drie kwartier met die persoon gesproken. En we merkten allebei van, wauw, dit is gaaf. En deze persoon was echt aan het zoeken naar God. Maar had ook heel veel weerstanden tegen het christelijk geloof. En ook tegen de Bijbel. En vond heel veel dingen lastig. Maar hij had wel al tegen God gezegd, "Heer God, ik zoek u. En aan het eind van het gesprek zei hij van, nou, zullen we misschien nog eens afspreken? Ja, ja, leuk, dus we hebben telefoonnummers uitgewisseld. En de volgende ochtend was ik aan het bidden. En ik was aan het Bijbel lezen. En ik had het idee dat God tegen mij sprak en dat hij zei, ga elke dag voor die gast bidden die je gisteren hebt ontmoet voor de eerste keer van je leven. Dus dat ging ik doen. Ik ging elke dag voor die gast bidden. En ik belde hem op en ik zei, hé hey, weet je, ik ga elke dag voor jou bidden. Wat mag ik voor je bidden? Want ik heb zelf wel wat ideeën over wat ik voor je kan bidden, maar ik wil vooral ook wat jij wil. Dus hij had een paar praktische dingen doorgegeven. dit maar voor mijn werk, dit maar voor een partner, bid maar voor dat of dat of dat. En overigens, dit heb ik allemaal aan hem gevraagd of ik dit mocht delen vandaag hier. Anoniem, dus dat doe ik ook. Uh, maar het mocht van hem. Met toestemming vertel ik dit voorbeeld. Maar ik ben dus voor hem gaan bidden. En na een aantal maanden bidden, en ook een paar keer afspreken, want mijn ervaring is, als je bidt voor iemand, dan krijg je steeds meer liefde voor die persoon. En dan ben je ook benieuwd hoe het met die persoon gaat. Dus ik ging af en toe eens met hem afspreken om te horen of God ook al iets met die gebeden deed. En na een aantal maanden is deze persoon echt op het punt gekomen... ...dat zei, ik ga me helemaal overgeven aan Jezus. Ik wil me laten dopen. Ik wil mijn oude leven achter mij laten. En ook al heb ik nog heel veel weerstand en moeites... ...ik ga toch zeggen, Heer Jezus, ik geef mij over aan u. U wordt mijn nummer één. En ik bid nog steeds elke dag voor deze, uh, voor deze gast. En we hebben nog steeds contact... Maar dat was zo'n bijzondere ervaring om mee te maken. Van wauw, ik bid en er gebeuren echt weer dingen. En ik heb dit afgelopen half jaar nog met iemand meegemaakt. En dan mocht ik zelf ook mee bidden. Het moment dat die persoon tot geloof kwam. Dat die echt zei, oké, okay, ik wil ook bij Jezus horen. En daarvoor was ik iets van drie maanden aan het bidden voor die persoon. Dus je kunt ook hele gave dingen met God meemaken. Wanneer je gaat bidden voor mensen. Nou, misschien zit je hier en denkt, ja, wat heb ik hier aan? Ik zie mezelf nog niet echt als een christen. Of ik zie mezelf um, nou, nog niet echt als een volgeling. Ik ben meer een zoeker. Nou, ik ga je straks iets vertellen... over wat ik heb meegemaakt met deze gast waar ik net over had. Want ik ben ook gaan bidden voor zijn werk. Want als dat had hij gevraagd, wil je bidden voor mijn werk? En er is echt een wonder gebeurd op zijn werk. En daar ga ik zo nog iets over vertellen. Met andere woorden, wat heb je hier aan? Nou, als jij hier zit en je bent zoeker... je zoekt naar jouw levensweg met God... Dan, en je weet, je hoort vanuit dat de mensen misschien wel ook voor jou bidden. Dan weet je dat er misschien wel hele gave dingen in jouw leven kunnen gaan gebeuren. Want het leven met God is heel erg avontuurlijk. Dus dan heb je hier aan. En misschien zit jij hier wel en ben je, zeg je ja, ik ben wel christen, ik ben wel een volgeling van Jezus. Nou, dan heb je hier volgens mij ook heel veel aan. Want dan ga je ook iets horen over die teleurstellingen die je misschien ook wel hebt in het gebed. En dan krijg je hopelijk vandaag ook weer een nieuwe bemoediging om weer opnieuw te gaan bidden. Maar voordat we daarmee verder gaan, gaan we even iets doen, een leuk uh, praktijk uh, spelletje. En dat heeft te maken met die briefjes die hier hangen, van oneens, disagree en eens en agree. En ik zou iedereen willen uitnodigen hier aanwezig, behalve de vertaler, of nee, ik vertaal het zelf wel even. Dus iedereen mag meedoen. Uh, kom even uit je rij. Al deze mensen, kom even hier naar het midden alsjeblieft. En kom even staan. En al deze mensen, kom even hier ongeveer staan. Dan gaan we even kort vier stellingen met elkaar doen. Wat eventjes om te kijken van, wat heb ik hier aan vandaag? Ik ben hier in een kerk. En wat heb ik hier aan? Ja? En er komen vier stellingen langs. En je mag steeds kiezen. Ben je het eens met de stelling... Of ben je het niet eens? Ja? En je hoeft je niet te verantwoorden. Ja? Tenzij je dat wil. Maar in principe je hoef je niet te verantwoorden. Oké, okay, de eerste stelling. En dan mag je dus gaan lopen. Je mag hierheen allemaal gaan staan. Of je mag hier allemaal gaan staan. De eerste stelling. Ik wil graag dat anders gelovigen Jezus leren kennen. Je mag gaan lopen. Ik wil graag... Oh ja, de vertaling even voor het Engels. I, I love to see people um, to come to Christ. And then the question is, do you agree or do you not agree? Ja. ja. Het is niet verplicht om het hiermee eens te zijn. Heel goed, ja. Hij heeft ook eerder bij D66 toch gezeten? Nee. We hebben altijd gesprekken over onze politieke opvattingen. Nee, heel goed, oké, okay. de meeste agree. Oké, okay, goed, de volgende. Ik werk er actief aan mee dat anders gelovigen Jezus leren kennen. So I'm really active involved that people get to know Christ. Oké, okay, oké, okay. dank jullie wel voor jullie eerlijkheid en kwetsbaarheid. Dan gaan we naar de laatste. Afgelopen maand heb ik er actief aan meegewerkt dat anders gelovigen Jezus leerden kennen. Eens of oneens? Afgelopen maand heb ik er, dus afgelopen vier weken heb ik er actief aan meegewerkt dat anders gelovigen Jezus leerden kennen. Ja, oké. Okay. Dank jullie wel. Allemaal nogmaals. Echt, ik vind het heel gaaf. So, the last month I've been involved actively that people got to know Christ. Oké, okay, de last one. En nu gaat het eigenlijk naar hetgene waar het om gaat. We hebben eigenlijk een paar stapjes gezet naar het hoogtepunt. Ik heb er weinig invloed op of anders gelovigen Jezus leren kennen, want dat is aan God. Ik heb er weinig invloed op of anders gelovigen Jezus leren kennen, want dat is aan God. Ben je daarmee eens of oneens? So, um, I don't think that I can really influence it, whether people are going to get to know Christ or not. Het gaat niet om goed of fout, maar eens of oneens. Oké, okay, dus. Oké, okay, zo. So, deze mensen die zeggen dus, ik heb, niet, ik heb er niet zoveel invloed op. Ik heb er weinig invloed op. Deze mensen Sorry? Ik heb er weinig invloed op of anders gelovige Jezus leren kennen. Dat is aan God. En deze mensen zeggen inderdaad... Sorry, sorry. Deze mensen... Heel goed. Deze mensen zeggen dus, ja, ik heb er weinig... Uh, ik heb er meer dan weinig invloed op. Misschien zeg je wel niet... Heel veel. Maar deze mensen zeggen, ik heb er weinig invloed op of, Jezus, of mensen Jezus leren kennen. Oké, okay, nog één keer. Sorry voor de verkeerde stelling. Ik heb er weinig invloed op of anders gelovigen Jezus leren kennen, want dat is aan God. Als je daarmee eens bent, ga je daar staan. Dus als je hier staat, dan zeg je, nou, ik heb er toch wel wat meer invloed op dan weinig. Goed, dank jullie wel. Jullie mogen allemaal weer gaan zitten. We gaan dit nu verder uitwerken met elkaar. Nee, sorry voor alle verwarring. Hele stellingen spel in het water gevallen. Er wordt ergens over nagedacht, zullen we maar zeggen. Ja, waar het eigenlijk even om ging bij dit stellingenspel... ...is dat je erover nadenkt... van, ...oké, okay, ik zou best willen dat iemand Jezus leert kennen... ...of dat je zegt, van, nou, voor mij hoeft dat niet zo. En dat je erover nadenkt... ...en was ik hier ook toevallig nog mee bezig afgelopen tijd... ...en dat je er over nadenkt... ...in hoeverre heb ik hier eigenlijk iets in te betekenen? Kan ik dit überhaupt wel beïnvloeden... ...dat iemand ooit Jezus leert kennen? Heb ik daar überhaupt wel invloed op? En... Het volgende stapje is natuurlijk, zou bidden hierin nog een rol kunnen spelen? Of mensen Jezus leren kennen? Want ik denk, en dat gaan we ook denk ik zien zo, ik denk dat gebed hierin echt een factor is die invloed heeft. Of iemand God leert kennen, is uiteindelijk volgens mij in de allereerste plaats aan God en die persoon zelf. Maar ik geloof dat een derde... Uh, Iemand die bidt ook zeker invloed kan hebben. Dus wat heb je hier aan? nou? Ik hoop dat je gaat ontdekken dat je ook wel degelijk een rol hebt te spelen in het verhaal van iemands leven. Nou, nu gaan we de Bijbel erbij pakken. En ik nodig iedereen uit om er eentje bij te pakken van onder de bank. En eh, om even te gaan met mij mee naar het Bijbelboek Romeinen. En dan hoofdstuk 9. En dat vind je op bladzijde 1768. Bladzijde 1768. En Romeinen hoofdstuk 8, dat is één hoofdstuk ervoor, is echt een prachtig hoofdstuk van de Bijbel. Misschien wel één van de allermooiste van de hele Bijbel. Het gaat helemaal over wat er allemaal wel niet voor mooie dingen gebeuren als Jezus in jouw leven binnenkomt. En over Gods enorme liefde voor jou. En dat je een dochter of een zoon van God de Vader kan worden. Echt prachtig. En dan in hoofdstuk 9 slaat het helemaal om. Want dan ineens wordt de schrijver, dat is Paulus, die wordt ineens teleurgesteld en verdrietig. Want hij realiseert zich ineens, al die mooie dingen van hoofdstuk 8, die zijn nog niet voor mijn vrienden. Want wie zijn zijn vrienden, dat zijn de Israëlieten. De mensen van Israël. Paulus komt zelf uit die club. Hij was zelf vroeger ook een van hen. Hij was Jood. En op een bepaald moment heeft hij een enorme omkeer gemaakt. En is hij volgeling van Jezus geworden. En hij wordt verdrietig in hoofdstuk 9, wat wij nu gaan lezen. Omdat hij zich realiseert. Maar al mijn vrienden waar ik uit voortkom. En ik ben één van hen. Die, die willen Jezus allemaal niet. Die willen hen niet ontvangen. Nou, en dat gaan we nu lezen. Er staat ook boven... Droefheid over het ongeloof van Israël. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is. En een voortdurende smart, een voortdurend verdriet voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Dus hij zegt hier, ik ben heel verdrietig, ik zou zelfs wel weg willen weer van Christus, als mijn broeders, die Israëlieten, als die dan maar christen gaan worden. Als die dan maar volgelingen van Jezus gaan worden. Zoveel liefde heeft hij voor de groep mensen waar hij in is opgegroeid. En hij heeft zoveel verdriet, omdat zij Jezus niet willen ontvangen. Zij zijn immers Israëlieten, vers 4. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Met andere woorden, zij zijn het volk van God, wat er altijd al is geweest. Voor hen zijn al die beloftes, maar ze willen het niet ontvangen, die beloftes van Jezus. En daar heeft hij verdriet over. Hij heeft heel veel liefde voor die mensen. En wat we vervolgens lezen, één hoofdstukje verder. Hoofdstuk 10 en dan vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dus waar bidt hij voor? Voor hun redding. Ander woord voor zaligheid is redding. Hij bidt voor hun redding. Want ik getuig van hen dat zij liever... Dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Dus hij veroordeelt die mensen ook niet van, stel dat je dommert. Nee, hij zegt, nee, zij ijveren voor God. Zij proberen echt hun best te doen voor God. Maar niet met het juiste inzicht. Vers 3, omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Wat hij hier zegt is, wanneer ik probeer als mens om heel veel goede dingen te doen, zodat God blij met mij is, dan zegt hij, dan kun je nooit bij God komen. Want God is zo heilig en zo rechtvaardig, iets wat maar een beetje onrecht is, kan niet bij hem in de buurt komen. In, in de tijd van Mozes was het zo dat Mozes op een gegeven moment vraagt, aan God, Heer God, mag ik u zien? En dan zegt God, nee, niemand kan mij zien en in leven blijven. Als een mens bij God komt, bij de heilige God, dan vallen we voor dood neer. Als we maar één zonde in ons leven ooit hebben gedaan. Maar Paulus zegt, ik ben gestopt met al die regeltjes. Nu weet ik, Jezus heeft zich aan al die regels gehouden. Hij heeft nooit iets fout gedaan. En nu is de grote ruil geweest. Jezus heeft zijn rechtvaardigheid aan mij gegeven. Ik ben nu gerechtvaardigd. Ook al doe ik nog steeds dingen fout, maar toch ben ik nu gerechtvaardigd. En Jezus heeft al mijn onrechtvaardigheid gekregen. En daarom is hij ook gestorven van het kruis. En hij zegt, dat wil ik zo graag voor mijn landgenoten, voor de Israëlieten. Ik heb dit nu ontdekt. Eerst was ik die christen aan het vermoorden... Maar nu ben ik bekeerd, nu ben ik zelf ook christen en nu wil ik dat zij ook volgeling van Jezus gaan worden. En ik hou zo van ze en ze ijveren zo voor God, maar met het, niet met het goede inzicht. En daarom bid ik voor hen. De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun redding. Ik wil dat die mensen van wie ik hou, mijn familieleden, mijn vrienden, ik wil dat zij ook Jezus leren kennen. Zegt Paulus hier. En ik vind het mooie wat Paulus hier doet in Romeinen 9 en Romeinen 10. Want op een gegeven moment was ik het aan het lezen zo. En toen zag ik eerst Romeinen 9 en toen zag ik Romeinen 10. En in Romeinen 9 zie je gewoon zijn hart. Je ziet enorme liefde daar. En in Romeinen 10 zie je dat hij iets gaat doen met zijn liefde. Hij gaat namelijk bidden voor de mensen van Israël. En ik denk dat dat ook alles met elkaar heeft te maken. Op het moment als jij van iemand houdt... en je ziet dat die persoon niet is gered... of je ziet dat die heel veel moeilijke dingen heeft in zijn of haar leven... dan ga je voor die persoon bidden. Als je wel eens bidt, überhaupt. Maar het is andersom ook zo. Op het moment als jij voor iemand aan het bidden bent... krijg je meer liefde voor die persoon. Waarom? Omdat je dan ook benieuwd ben naar die persoon. En je voelt met die persoon mee. Je, je gaat een stukje meeleven met iemand. Dus liefde en gebed. Liefde is dan de drijf. En het gebed kan eruit voortkomen. Maar je kunt ook hebben dat je dus hebt gebeden en er gebeurde niks. En dat je misschien wel teleurgesteld bent geworden. Of een beetje cynisch over gebed. Ja, er gebeurt toch niks als ik bid. Ik ben ermee gestopt hoor. Dat kan ook. Dat je er zo in zit. Nou, hoe kan dat in jou en mijn leven eruit zien? Nou, de afgelopen jaren hebben we altijd van die connectgroepkaartjes gehad. Hier in de kerk, vanaf het begin eigenlijk al wel. Waar ook een aantal lijken staat waar je dan een aantal namen kan opschrijven van mensen die Jezus nog niet kennen. Of mensen die grote praktische nood hebben. En de connectgroepen, dat zijn de groepen die door de week samenkomen. In Oaze hebben we er zo'n twintig van die groepen. In Amsterdam nieuw west maar ook nog wel daarbuiten. En als je dan samenkomt, dan kan je ook weer bidden voor die mensen op jouw groep. Maar ook als je thuis een keertje je Bijbel leest of bidt, kan je ook voor die mensen gaan bidden. En dan ben je constant voor dezelfde mensen aan het bidden. En zo heb ik het zelf ook, af, ook altijd gedaan, afgelopen jaren. En ik heb uh, verschillende mensen van mijn lijstje af zien gaan, omdat ze op een gegeven moment Jezus zijn gaan volgen. En dat het op een gegeven moment... Uh, zijn ze doorgegaan op een discipelgroep. En op een gegeven moment zag ik van, wauw, zij gaan nu weer een eigen groep bijvoorbeeld alweer beginnen. En ze beginnen echt volwassen te worden als volgeling van Jezus. En dan dacht ik, oké, okay, mijn gebedstaat zit er weer op, ik ga weer voor een ander bidden. Weer voor iemand waarvan ik denk, nou, die is wel aan het zoeken. En misschien dat deze persoon ook wel vriend van Jezus wil worden aan komende tijd. super gaaf als je dat ziet. En het leuke was toen ik dit aan het voorbereiden was. Dat was eigenlijk al in juni en juli. Toen uh, was ik hier al enthousiast over. Omdat ik dus ook dit soort dingen meemaak afgelopen tijd. En toen afgelopen juni kreeg ik van iemand een boek. Dat heet Miraculous Movements. En dat gaat helemaal over Afrika. En wat daar gebeurt. Het is van, uh, geschreven door Jerry Trousdale. En uh, het gaat erover over dat in Afrika dat daar veel mensen met een islamitische achtergrond ook op een gegeven moment volgeling van Jezus gaan worden. Dus wij hebben oase voor Nieuw-West. Afgelopen zeven jaar is dat hier ontstaan. Zeven jaar geleden waren we met z'n vier of vijf hier. En nu zijn we hier met elkaar als kerk. En onze focus is Nieuw-West. Nou, in dit boek hebben ze als focus Afrika. Dus iets groter gebied waar ze zich op richten. En ze richten zich eigenlijk ook vooral op mensen met een islamitische achtergrond. En alleen die club bestaat 10 jaar, dus we zijn al drie jaar langer dan ons. Nou, als je even hier om je heen kijkt, dan zie je wat het is geworden in zeven jaar. Nou, bij deze club zijn er 200.000 mensen bijgekomen. 200.000 mensen in de afgelopen tien jaar zijn in 2006 begonnen. En ze zitten nu in 2016, net als wij. En in de afgelopen tien jaar zijn er 200.000 islamitische mensen in Afrika vanuit deze discipelschapsbeweging zijn er volgeling van Jezus geworden. Ja. Kijk, nog meer. Nou, goed. Maar dit gaat eventjes alleen maar over de kerk waar Jerry Trousdale bij uh, uh, die dus daar dus de oprichter van was. En hij houdt trouwens niet van hele grote kerken. Daar zijn de kerkjes gemiddeld tussen de 10 en de 30 mensen. Maar er zijn dus 200.000 mensen tot geloof gekomen. En dan is natuurlijk de vraag in zo'n boekje, hoe komt dat dan? Nou, en één, of eigenlijk de eerste ding die ze dan noemen, en dat gaat het hele boekje door, is gebed. Dus terwijl ik dit aan het lezen was afgelopen zomer bij de rivier in Italië, was ik steeds aan het nadenken over gebed. En ik werd alleen maar enthousiast over deze toespraak die ik eigenlijk al af had, in juli. Uh, waarom? Omdat deze gasten hier, die dan dus op een gegeven moment volgeling van Jezus gaan worden, dat zijn een echte gebedskanonnen. In heel veel van die kerken, in de meeste kerken die daar worden gestart, daar bidden ze elke week een hele gebedsnacht en dan doen ze zo'n zes uur achter elkaar. Dan komen ze om tien uur s'avonds bij elkaar en dan bidden ze tot vier uur in de ochtend. Dan zijn ze zes uur lang achter elkaar aan het bidden voor mensen die Jezus al niet kennen. En de gemiddelde gelovigen daar, van die 200.000, die bidden ongeveer een uur per dag. Onder andere ook weer voor mensen die Jezus nog niet kennen. En ze zitten ook in plekken waar heel veel agressie is. Tegen mensen die christen worden. En daar bidden ze soms nog veel langer zelfs. En er zijn ook allerlei mensen die zijn al overleden. Die zijn vermoord omdat ze christen werden. Worden ook beschreven in het boek. Nou, toen ik dit las, toen begon ik weer echt te klapperen met mijn oren. Maar het bepaalde mij er weer bij, maar wat gebeurt als mensen gaan bidden. En als ze geloven dat er echt iets gaat gebeuren als we bidden. Zelfs als je zes uur bidt. Ik zeg niet dat iedereen het meteen moet gaan doen, maar ik zeg wel, volgens mij kunnen we daar iets van leren van wat er gebeurt in Afrika, onder islamitische uh, mensen die ook heel erg ijverig zijn in hun geloof. En wat de kracht van gebed wel kan zijn. Nou, wat ik zelf doe, en wat ik ook wel in het boekje tegenkom, is een aantal praktische dingen. En die wil ik je gewoon meegeven. Bid elke dag voor twee tot vijf anders gelovigen. Vraag wat je voor hen zou kunnen bidden. Drink maandelijks een bakje koffie om te horen of God gebeden verhoort. En hoe het met ze gaat. En als ze naar vragen, kun je eventueel iets vertellen over wie Jezus is voor jou. Maar dat hoeft eigenlijk niet eens. Ik heb het eigenlijk niet gedaan. Bij de mensen voor wie ik aan het bidden was, deed ik eigenlijk vooral stap 1 tot en met 3. Maar stap 4 komt eigenlijk altijd. Binnen 4, 5 maanden komt die vraag naar jou toe. Dan zeg je gewoon tegen iemand, hé, hey, ik wil je gewoon laten weten, ik bid elke dag voor jou. Oh, maar ik geloof helemaal niet in God. Nee, nee, nee, maar ik wel, dus ik bid tot mijn God. Oh. Nou ja, en oké, okay. um, en mijn vraag aan jou is, wat mag ik voor je bidden? Of wat is er in jouw leven waarvan je zegt, van, nou, daar mag je wel voor bidden? Ja, bid maar voor mijn oma, die is ziek. Ja, oké, okay. ik wil ook voor je oma bidden, maar wat mag ik voor jou bidden? En dat vraag je gewoon. En dan ga je gewoon bidden, elke dag, volhardend. En binnen een paar weken wil jij dan alweer weten hoe het met die persoon is. Dat kan niet anders. En dan vraag je gewoon weer even, hey, hoe gaat het, of je belt even, of je skypt even, wat dan ook. En dan, op een gegeven moment krijg je misschien wel te horen dat er iets is gebeurd in het leven. Of na 15 jaar zie je geen verandering, dat kan ook. Dat is ook de realiteit. Ja, dus niet alleen maar mooie verhaaltjes. Nee, ook mooie verhalen, maar ook gewoon hoe het ook soms kan gaan. Met de moeilijke verhalen, van het echte volhardend bidden. Maar dit is waarvan ik denk, ja, hier wil ik jou mee bemoedigen. ...in het kader van Jezus volgen. Um, maar misschien zit jij wel en je zegt... ...ja, leuk allemaal over bidden... ...maar ik ben nog steeds die zoeker... ...dus ik ga überhaupt nog even helemaal niet bidden. Ik bid überhaupt nooit nog. En dan wil ik dus zeggen even nog iets over dat verhaaltje... ...van die gast waarmee ik begon vandaag. Ik sprak dus een paar keer met hem af... ...afgelopen half jaar... ...en op een gegeven moment zei hij... Ja, je moet dus bidden voor mijn werk... dus toen had ik weer een bakje koffie met hem. En uh, toen zaten we lekker hier in het gras uh, bij het strandje van de Sloten Plas. En uh, ik zeg, maar wat is nou precies het probleem op je werk? Hij zegt, nou ja, ik heb een eigen bedrijf gestart. En dat loopt eigenlijk heel goed. Meer dan genoeg inkomsten, meer dan genoeg klanten. Maar het is zo hectisch in mijn hoofd. Ik haal allemaal dingen door elkaar. Ik krijg heel veel klussen. Ik doe daar iets met training, daar iets met training, daar iets met training. Maar het gaat allemaal... Het is een beetje niet allemaal van hetzelfde. Ik zou er gebaat bij zijn als ik gewoon één ding goed zou kunnen doen. Ik zeg, nou, gaan we daarvoor bidden? Hij zegt, ja, je bedoelt dat je daar morgenochtend weer in je eentje voor bidt thuis. Ik zeg, ja, dat ga ik ook doen. Hij zegt, we kunnen er nu ook al voor bidden. Hij zegt, ja, hier gewoon in het gras? Ja, je mag ook in het gras bidden. Dat is niet verboden. Nou, dat vond hij een beetje gek. Maar uiteindelijk mochten we in het gras samen bidden. Dus ik ging bidden, en hij heeft toen ook trouwens zelf, nog een paar dingen zelf tegen God gezegd, voor een van de eerste keren van zijn leven. Ik mocht hem ook een stukje leren bidden, dat was ook een heel bijzonder moment. Dan ging je bidden, en tijdens dat bidden, kreeg ik ineens een beeld van een diamant. En ik heb in mijn hele leven nog nooit eerder een beeld gehad van een diamant tijdens het bidden. En na het bidden, zei ik, ja, heel gek, ik had heel sterk het beeld van een diamant. En een Prachtige diamant, helemaal een beetje rond van boven en dan vanaf de onderkant toewerken naar één grote punt. Een prachtig ding. Ik zeg, ik heb het idee, maar uh, vergeef me als ik het verkeer interpreteer. Ik heb het idee dat God iets tegen je zegt inderdaad, van, je moet wel blijven trainen, maar ga nog maar één ding trainen. En laat al die andere dingen waar je eigenlijk niet zoveel passie voor hebt, laat het allemaal liggen. Ook al zijn het goede klanten met veel geld. Ga alleen maar doen waar je echt passie en hart voor hebt. En toen ik al had gezegd, toen kreeg hij tranen in zijn ogen. Ik zeg, waarom reageer je zo heftig? Hij zegt, nou, je zal het niet geloven, ik vind het zo bijzonder. Hij zegt, ik zal vertellen wat er is gebeurd. Hij zegt, twee jaar geleden gaf ik ergens een training. En we zaten drie dagen in een hotel. En op een gegeven moment, op de derde dag, kreeg ik van een van de deelnemers, een van de cursisten, kreeg ik een diamant van plastic. Helaas niet de echte diamant. Maar dat was een hele puntige diamant. En van de bovenkant een beetje bol. En hij zei... Die cursist die zei tegen mij... Ja, je bent echt een goede trainer. Je bent gevoelig. Je pakt het goed aan. Maar zei... Je hebt ook wel echt nog een bepaalde scherpe punt. Je hebt ook wel af en toe gevoel afgelopen dagen. Dus dat was de bemoediging. Maar ook wel iets van... Hé, hey, je moet wel weten wanneer je scherp moet zijn en wanneer niet. Nou... Hij had het ter harte genomen, hij had hem in huis genomen... ...in zijn kast neergelegd, niks mee gedaan. Tot op een zondagavond... ...dat was één avond voordat ik met hem in het gras had te bidden. Op die zondagavond kwam er een vriend bij hem op visite. Die liep naar die kast en die pakte die, die, die diamant eruit. En die zei, hé, hey, wat grappig dat je zo'n plastic diamant in je kast hebt liggen. En hij vertelde dat verhaal erbij, van die diamant. En hij pakte hem zelf in zijn hand... ...en hij bedacht, een diamant, dat zou eigenlijk wel een mooi logo zijn... Voor mijn bedrijf. Dat ik diamant als logo doe. En toen, de volgende dag was maandag. Toen wij aan het bidden waren. En ik dat beeld krijg van een diamant voor zijn bedrijf. Zag je dat als zo'n bemoediging van God. Dat God dus blijkbaar interesse heeft in zijn bedrijf. En blijkbaar met hem meeleeft. Dat hij helemaal schraakt. Dat hij zegt, yes, nu weet ik wat ik moet gaan doen in mijn bedrijf. Nu weet ik een aantal stappen die ik moet gaan zetten. Nou, ik zeg niet dat zijn bedrijf nu allemaal holadié is, maar hij is echt aan het doen. En er komen dingen in beweging. Met andere woorden, als de mensen voor je bidden, kunnen er echt gave dingen gebeuren. Ook als je gewoon bidt voor praktische dingen. En ik maak dit soort dingen niet elke dag mee. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Hij was echt helemaal van, hè? doet God dit soort dingen vaker? Hij zegt, zullen we nooit meer de Bijbel lezen? Alleen maar nog van die beelden. Ik zeg, nou... Laten we wel ook de Bijbel lezen. Want meestal spreekt God door de Bijbel. Vertelde ik Nou, hebben we hebben daar weer een heel gesprek over gehad. Maar om je te bemoedigen... als je hier zit en je bent nog zoeker... als de mensen voor jou gaan bidden... dan gaan er echt geloof ik dingen gebeuren in je leven. Goed, misschien zit je wel en zeg... ja, ik zie eigenlijk nooit in mijn directe omgeving... iemand tot geloof komen. Ik bid misschien al jaren voor iemand... Maar nog steeds niks gebeurt hoor. Dat zou kunnen. Ik heb ook dus zo'n 15 jaar ervaring. En mijn moeder had een 32 jaar ervaring met mijn vader. Die is pas na 32 jaar bidden tot geloof gekomen. Als je hier zo zit, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan wil ik je toch aanmoedigen. Probeer het weer. Ga toch weer opnieuw bidden. Want die teleurstellingen kunnen echt diep zijn. Ik sprak een keertje met een volgeling van Jezus in Amsterdam-Nieuw-West. En die wist ook best wel goed wat hij aan het doen was. Hoog opgeleid. En die zei dit. Hij zegt, ja, er wonen over 140.000 inwoners in Amsterdam-Nieuw-West. Er gaan er zo'n 1.400 van naar een kerk op zondag. Dat is ongeveer 1%. Ik denk dat die andere 138.600 mensen geen interesse hebben in de kerk. Dat daar geen zoekers echt bij zijn. Dus alle mensen die nog moeten worden gevonden, zijn al gevonden. Anders dan zouden ze wel eens naar de kerk toe komen. Toen dacht ik, ja, zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. Maar ik vroeg een beetje door en ik merkte wel echt een enorme teleurstelling. Dat hij zei, van, ja, ik zie het gewoon nooit gebeuren. Dus ik, dus ik, ik uh, geloof er niet meer in dat mensen Jezus kunnen leren kennen. Toen bemoedigde ik hem. Ik zei, nou weet je, de afgelopen zeven jaar dat ik hier nu woon, in Amsterdam Nieuw-West, heb ik nu vier, vijf keer van God een bepaalde tekst gekregen, uh, in de afgelopen zeven jaar, vooral in de tijd met David, uh, toen hij hier nog uh, was, uh, heb ik die vaak ook uh, gelezen. En dat is deze tekst. Die had ik de afgelopen zeven jaar meerdere keren van God gekregen als een belofte. De Heer zei s'nachts door een visioen tegen Paulus, Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u slaan. ...om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden... ...en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Ik geloof dat deze belofte ook voor Nieuw-West stelt. Dat er veel volk is in Amsterdam-Nieuw-West. Die mensen kennen Jezus nu nog niet... ...maar God heeft hen gekozen om ook deel te worden van zijn volk. En mijn vraag is, wie gaat ze opzoeken? Wie gaat voor ze bidden? En het bijzondere is van deze opdracht, ik denk wij hoeven niet Amsterdam Nieuw-West te winnen enzo. Maar dat gaat God allemaal doen op zijn manier en met zijn mensen en, en alles. Maar weet je, we kunnen wel voor één persoon bidden. Dus volgens mij hoeven we niet te bidden voor heel Amsterdam of voor heel Nieuw-West. Maar misschien voor één persoon of twee mensen. En hij had ook een mooie bemoediging over van het afgelopen jaar die ik tegenkwam. Een gebed van Jezus. Jezus bidt tot zijn vader, ik bid niet voor de mensen die bij deze wereld horen, maar voor de mensen die bij u horen. Zij zijn van u en u hebt ze aan mij gegeven. Nou, ik geloof dat die persoon die ik tegenkwam in het cafeetje, dat die ook al bij God hoorde. Alleen wist hij het zelf nog niet. En ik geloof als je gaat bidden tot God en je zegt, je God, voor wie kan ik misschien bidden? Dat er zeker namen gaan komen in je hoofd. En mijn ervaring is ook, soms bid ik 1, 2, 3 maanden voor iemand en dan stop ik weer met bidden. Dan merk ik toch, nee, deze persoon is toch niet de persoon die ik dacht voor nu. Want God gaat met elk mens zijn eigen weg en op zijn tijd doet hij dingen en dan kun je het ook weer even laten. Dus zo'n lijstje met namen kan gewoon flexibel zijn, dan kun je je schrappen, kun je, je nieuwe bijzetten, kan je mensen toch weer laten terugzetten. Doe het allemaal, maar praat erover met God. Nou, ik ga zo die kaartjes uitdelen. Alleen, ik heb even nog iets anders op de achterkant gezet deze keer. Namelijk nog een gebed. Want mijn ervaring is ook, als ik elke dag voor mensen bid... dus ook toen ik aan die rivier in Italië zat... bad ik voor een aantal mensen hier in de wijk. Ook als ik elke dag voor mensen bid... op een gegeven moment is mijn inspiratie wel eens op. En helpt het mij om even wat bijbelteksten te lezen... die je kunt bidden voor mensen. Dus een aantal van die bijbelteksten heb ik even op de achterkant gezet... Ik gebruik die zelf ook regelmatig, misschien helpt het jou ook. Er staat boven, bidden vanuit liefde voor familie, vrienden en buren. Vanuit liefde, dat is Romeinen 9. En dat bidden is Romeinen 10. En wat je mag doen als het jou helpt, ik deel ze vast even uit. Je mag er eentje afpakken en de rest doorgeven als je dat wil. Wat je mag doen als je dat wil, hoeft niet, voel je je echt vrij. Of je doet het later nog, ze mag ook. Als je dat wil, mag je zo'n kaartje pakken. Onder de banken liggen allemaal pennen. En uh, je mag, als je dat wil, straks gaan we bidden met elkaar. En dan zijn we ook een moment stil. En in die stilte mag je, als je dat wil, één naam opschrijven. Waarvan je denkt, van, ja, van dat is wel iemand waar ik voor zou willen gaan bidden. Omdat die hele grote praktische nood heeft. Of omdat deze persoon Jezus nog niet kent. Uh, en nou ja, wat dan ook. Maar schrijf een naam op. En dan uh, gaan we ook straks met elkaar twee liederen zingen. En die liederen zingen we niet uh, voor onszelf dan, maar die gaan we zingen als een gebed voor die mensen op het kaartje. Dus dan kan je tijdens die liederen kan je denken aan die persoon die je hebt opgeschreven eventueel. En als je niet een naam opschrijft, ook goed, zing hem dan voor jezelf of voor deze kerk of voor de wijk of wat je er maar mee wilt doen met dat lied. Maar uh, ik stel voor dat we nu een moment uh, de tijd nemen om te bidden. En ik zal ook een moment stil zijn. En in die stilte mag je, als je dat wil, even met de pen een naam opschrijven. Oké, okay, laten we samen bidden. Heere God, ik wil u danken dat we hier samen kunnen zijn. En dat u een groot hart heeft voor mensen. Zo'n groot hart, Heer, dat u naar de aarde bent gekomen. En dat u mensen redt. Heer, en we proberen het soms helemaal op eigen kracht, allemaal goede dingen te doen, onszelf te rechtvaardigen. Heer, maar dat lukt niet. Jezus is gekomen in de wereld om ons te rechtvaardigen. Hij was totaal rechtvaardig en hij heeft ons zijn rechtvaardigheid gegeven. Dank u wel daarvoor, Heer. Daarin zien we uw liefde voor ons. En wij hebben ook liefde voor mensen om ons heen, Heer. En als daar mensen zijn, Heer, die u op ons hart legt, Heer, maak het dan duidelijk. Als we er mogen zijn voor iemand in onze omgeving. En ik bid ook, Heer, dat u onze gebeden dan ook zult gaan verhoren. Want dat is zo bemoedigend. En dat hebben we ook zo nodig, Heer. Heer, als ik hoor van dat boekje wat ik heb gelezen, Heer, dan zijn mensen enorm in contact met u. U aan het zoeken, urenlang. Omdat ze liefde hebben voor mensen om hen heen. En ik bid u, Heer, dat u ook van ons bidders maakt en dat u ons ook moed geeft om te bidden en om te volharden daarin. Want dat is echt niet makkelijk. Maar helpt u ons, Heer. We willen nu een moment stil zijn om eventueel een naam op te schrijven, Heer.